Michel Koenen met het NOS-journaal. Ahmed Massoud, de belangrijkste verzetsleider in Afghanistan... zegt in een interview met persbureau Reuters te hopen op vredesonderhandelingen met de Taliban... maar waarschuwt dat zijn troepen klaarstaan om het gevecht aan te gaan... met strijders van de extremistische beweging. Massoud geeft leiding aan het laatste grote verzetsbolwerk tegen de extremistische beweging. De rebellen hebben zich verschanst in de Panjshir-vallei ten noorden van Kabul.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 In Friesland heeft de vele regen op een aantal plaatsen geleid tot wateroverlast. Bij de meldkamer Noord-Nederland kwamen vanmiddag veel meldingen over huizen en bedrijven waar het water binnen stond. Onder andere in Woudsend en Herenveen stonden straten blank. En vanwege de overlast waren wegen na Woudsend een tijdje afgesloten. Rond vier uur vanmiddag werden de wegen weer vrijgegeven. Het weer nog in het zuiden en het zuidoosten is het vanavond nog bewolkt met af en toe wat regen of een bui. Maar in de rest van het land blijft het droog. Morgen zijn er flinke zonnige periode. Het wordt aangenaam warm met 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show. Waar we in gesprek zijn met Christel Aert over haar muziek. Het vorige uur sloten we af met haar album Pleiades. Daar gaan we nu weer mee verder. Uh, onder andere met de vraag van uh, ja, hoe ze het eigenlijk vond... om genomineerd en uiteindelijk een award te krijgen... voor de Zone Music Reports Awards. Ja, dus, het is natuurlijk ontzettend leuk om, om, uh, om de Kijk, ik heb, ik heb het met hart en ziel uh, gecomponeerd en, en uitgevoerd... En... Als je dan, als de luisteraar dat dan ook mooi vindt, dan, ja, dan dat is, dat is dat is geweldig. Dat is, ja. Kan je al uitleggen aan de luisteraar wat het precies inhoudt, in dus zo'n music report? Het is, het uh, uh, is uh, zo'n music report, is de is de, de, vooral het platform voor de New Age muziek in Amerika. En um, dus zij, um, um, uh, zij. Zij kiezen ieder jaar uh, een aantal. Er zijn een aantal categorieën van, uh, waar mensen genomineerd worden. Waaronder Ambient uh, Muziek er een van is. En die heb ik dit jaar gewonnen. Ja, ja. Mm -hmm. um. Emmy and Music, ja, het, ja, ik zat even te denken... want ik moet zelf ook altijd die lijsten invullen. Mm -hmm. en, uh, en ik ben nogal chauvinistisch... dus mijn uh, mede-Nederlanders... Die, uh, die krijgen altijd wel een streepje voor buiten... dat ik natuurlijk ook... ik vind dat Nederlanders eigenlijk wel hele goede, goede muziek maken. Dat is uh, jij, uh, Kerani, uh, Erika Kelen mm -hmm. um, En dan hebben we de laatste jaren ook nog Ronald van Durzen... Yeah. Die, uh, die blaast ook even een, een, een hootje mee. Um, dus, uh, hoe, hoe vind jij die verhoudingen? Uh, Liggen Duitse muzikanten? Daar uh, zie ik eigenlijk niet zo heel veel voorbij komen. Uh, daar zou ik, heel, daar weet ik heel weinig van. Want hm. die, die heb ik niet zoveel gehoord in Amerika ook niet. Um, ik, maar ik weet niet zeker. Ik bedoel, um, ik. Ik weet niet zeker, ik luister naar heel veel verschillende muziek, dus ik weet niet zeker of ik nou specifiek specif alleen maar naar een bepaald genre luister. Ik heb heel veel geluisterd naar uh, Lisa Gerard. Daar ben, ik, daar ben ik een paar keer, vond ik heel leuk mee vergeleken in de reviews. Dat is ik. Die doet ook zoiets. Ik weet niet of je ermee bekend bent. Die doet, um, ze, doet, um, ze maakt muziek die waar ze ook in, in, in de geïmproviseerde taal heeft verzonnen. En um, ook veel muziek. En dat doet, ik, hm. mijn muziek neigt er echt die richting uit. Ja, ja. Dus, um, ja. ja bijzonder. Ja. ja. Um. De laatste, even kijken naar mijn, naar mijn vragenlijstje. Uh, Nieuw Ace-muziek zelf, uh, wat, wat, wat vind je er eigenlijk van? In Amerika is het redelijk geaccepteerd, in Nederland? Of is het daar eigenlijk een, een, een volwassen muziekstroming, denk mm -hmm. ik? Hè? Met, met al zijn zijtakketjes, uh, ja. uh, ambient, uh, meditatieve muziek uh, uh, enzovoorts. Um, en in Nederland uh, ja, vindt men het allemaal nog maar sowieso, in Duitsland is er nog een, al, ook al een redelijke industrie uh, muziekindustrie mm -hmm. maar wat vind je zelf eigenlijk van de, van de termen is het daar niet een beetje achterhaald want er zijn nieuwheidsmuziekjes uit de jaren nou 60 vorige eeuw, daar mm -hmm. is het een beetje begonnen en, um, moeten we er eigenlijk niet vanaf uh, zo nieuw, nieuw is het toch al eigenlijk allemaal niet meer <laughs> nee, nee <laughs> zeker niet nee. ja ik probeer helemaal niet zo het in een vakje te doen. Ik, ik voel me daar nooit zo heel erg gemakkelijk bij. met dat het ergens in past. Maar mensen willen er graag een ja. label op zetten. En um, ik geloof dat ik het zelf beter. Ik, eerder ambient muziek zou noemen. Voor uh, mijn, mijn eigen muziek of filmmuziek misschien zelfs. Maar ja. Wat daar. Je vraagt wat ik ervan vind. Ik vind zo van, van New Age muziek, muziek precies hetzelfde als wat ik van alle soorten muziek vind. En dat is, als het goed is, is het heel goed. En als het niet goed is het niet goed. Ja, dat <laughs> en dat is, dat is natuurlijk uh, heel persoonlijk, ook ja, nog eens. Ja, dus ja. dat. Uh, ja. En voor de luisteraar die denkt van... wat is ambient music? Wat, hoe zou je dat dan vertalen? Ja, dat, vind ik, dat weet ik dus ook niet. precies. <laughs> ja, nee, dat is moeilijk. om. Ja, dat is maf, hè? Ja. Ja, ik weet ook niet... Dat, dat ligt volgens mij heel... in mijn gevoel... Misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd... maar in New Age music... en in, ambient music liggen dicht, dicht tegen elkaar aan. Op een week had je een, een post op Facebook uh, dat je een van je muziekstukken, ik geloof 20.000 keer, uh, was gedownload via Spotify. Um, dat brengt me eigenlijk ook op de vraag: van hoe belangrijk is bijvoorbeeld die streamingsdiensten voor de voor een artiest als jij geworden? Nu en er eigenlijk geen plaatlabels, hmm. zoals het vroeger heette. Uh, ja, die bestaan eigenlijk niet meer. Is heel belangrijk. En het was. Dat, dit, was, uh, dit, was mijn, uh, dit was Lotus Dreams. Dat was een album. Dus de titelsong van een uh, album. dat ik in, een aantal jaar geleden in Indonesië heb uitgebracht. En dat was, het waren trouwens 200.000. 200.000? Ja, het was enorm. Ja, ja. Ik had even niet opgelet en ik keek: my god. Ja. Was, ik was op vakantie en ik dacht: mijn god, wat is er nu gebeurd? En dat was op Soundcloud. Nee, de streamingdiensten zijn, zijn ontzettend belangrijk, natuurlijk, ja. Maar leven die dan leven die, die ook een belangrijke bron van inkomsten op? Uh, ik hoef geen getallen aan. So, nee, maar, maar, gaat, maar. <laughs> nee uh, te weinig. Ik, dus oh. Artiesten zouden veel meer moeten verdienen. Maar dat neem ik aan dat ze meest alle muzici met mij eens zullen zijn. Ja. Ja. zie jij dat ook wel? Ja, zeker. Ja, ja dus, dit is heel moeilijk om daarvan rond te komen. Ik ja. er is meer. Ik denk dat je, ja, je moet andere manieren vinden. Ja. ja. Maar gelukkig krijg jij ook nog opdrachten van, bijvoorbeeld, een bedrijf als Google. Uh, dat, ja, nou, dat is, dat, dat zit in de pen nog steeds. Oh, zit nog in de pen. Het Zit nog steeds in de pen. <laughs> ja, maar, grote, ik was, maar ze bedrijf. hebben mijn muziek gevonden. Dat, wat ik vond, natuurlijk fantastisch vond, dat dat, ja. Dat was geweldig. Uh, dus ja, dit uh, ja, dat, dat dat dat is een ander verhaal dan. Dat is mooi als dat gebeurt. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het is een groot bedrijf, dus ja. dat, bureaucratisch neem ik aan. Uh, en dat gaat allemaal traag. Ja, dat gaat allemaal heel traag. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar het zijn wel hele leuke opdrachten. Ja, ja. Dat hoop ik voor je. Ja, <laughs> ja dat <daar> verheug <laughs> me, me erop. Ja. Weet je al wat, dat gaat, wat ze van je willen? Um, ja, dat wordt dan een uh, Google Doodle. <laughs> okay. Dus uh, dat zijn kleine, kleine korte, er zijn exclusieve uh, composities voor... Um, um, ze doen, um, zo, dat zijn allemaal kleine filmpjes, animatiefilmpjes, over, over een bekende artiest of een bekende voetballer of een bekende. you name it. En daar hoort dan op uiteindelijk, uh, dat is heel leuk werk. En dan uiteindelijk uh, huren ze een uh, componist in die dan uh, voor die animatiefilmpjes de muziek schrijft. Ja, ja, ja, ja. En dat is gewoon heel leuk. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Uh, ik vond het net wel grappig. Je had het erover dat uh, je, uh, als je gaat componeren, dat je muziek in je hoofd hoort. Mm. Dat doet me inderdaad denken aan je collega uh, Kerani, die uh, er zelfs nachts wakker van wordt. Uh, heb jij dat ook? Oh ja. Oh ja? ja. Ik droom het allemaal bij elkaar. Ja. <laughs> dat is makkelijk oh, ja. te dienen. Ja, ja, ja, ja, dat is makkelijk. Ja, ik hoor zoveel. Ik moet het soms stopzetten. Meestal moet ik het stopzetten. Ja, kan dat? Met moeite. Oké. Okay. Ja. Maar ja. ga je iets dan speciaals doen om het stop te zetten? Of? Daar probeer proberen niet aan te denken. Oké. Okay. <laughs> ja. Dat is voor natuurlijk een, een uh, ja, um, iemand die niet componeert. Is dat toch? Dat je muziek in je hoofd hoort dat, en, en dan originele muziek, wij horen, ja. als we een. Uh, de, uh, de, over een, een liedje horen, met name die Oud-Hollandse liedjes, dan blijft het in je hoofd hangen. Mm. Maar jij hebt en zij ook, Erika, eh, originele muziek. Eh. Ja. Maar is dat al een, een, een instrument? Hoor je dan je piano of hoor je dan een heel orkest? Nee, ik hoor, ik hoor van alles. Ik, ik zal er proberen een voorbeeld te geven, ja. als je wil. En, ik, bedoel, ik heb een, ik heb een, een aantal jaar, zeven jaar in Alaska gewoond. En de eerste keer dat ik van Alaska naar Nederland vloog, dan vlieg je over IJsland en Groenland. En ik zat aan het raampje in het vliegtuig. En ik keek naar beneden en ik dacht op een gegeven moment, oh, no, ik hoor het. En want je kijkt over een hele witte vlakte uit waar je ineens realiseer je. Dat was onvoorstelbaar. Ineens denk je bij, dacht ik bij mezelf, daar heeft nog nooit iemand gehoord lopen. Nooit. Er lopen misschien wel polarbears of ijsberen, maar dan heb je het wel gehad. Daar is nog nooit iemand geweest. En urenlang vlieg je daar overheen, over die witte vlakte. Hmm. En ik hoorde ineens een uh, doedoek. <laughs> Dat is een Armeens uh, blaasinstrument. Een van de eerste homo's die er waren in de wereld. In je hoofd. En die hoorde ik. Huh? En uh, die, dacht, die heb ik toen maar weer weggestopt. Okay, want ik ging toen net naar Nederland. En Ik kwam een paar weken in Nederland. En toen ik terugkwam, ik heb wel allemaal foto's gemaakt van, vanuit het vliegtuig. En toen ik terugkwam in um, Alaska, toen heb ik me opgesloten voor een hele twee weken. En ik heb alleen naar die beelden gekeken. En toen kwam inderdaad die doedoek en het hele orkest erachteraan. Zo. Ja, dat, dat hoor je. Ja, Gaat, ik hoor zo. het, ja. En dan ga je al die partijen gaan je uitschrijven? Um, dat doe ik soms wel, soms niet. Want ik kom natuurlijk uit de klassieke hoek. Dus het, is, het was de eerste... In mijn, de eerste jaren dat ik aan het componeren was. Uh, moest ik het eerst allemaal opschrijven. Voordat ik het kon uitvoeren. Uh, maar de laatste tijd um, doe ik het half half. Want soms is het... Uh, als je het heel spontaan kunt spelen meteen, dan zit er niks meer tussen. Dan is het, dan is het op een of andere manier nog emotioneler. Hmm. Dus ik probeer het ook soms gewoon meteen direct te spelen en direct op te nemen. Hmm. En als, als en als dan kan ik het naar de hand weer opschrijven kan, doe ik niet altijd. Het ligt eraan als het nodig is, doe ik het. Als het niet nodig is, dan doe ik het niet. En, achteraf, en dan achteraf ook andere partijen toevoegen. Ja. Ja, ja, ja. ja, het gaat, uh, het is net, het, ik, ik beschouw het, het is, het is bijna zo, het lijkt, het lijkt voor mij heel erg op schilderen. Ja, ja, ja, met <laughs> ja, ja. schilderen. Ja, je, je, je schrijft één lijn of, uh, of je tekent één lijn of <laughs> um, ik heb hem, soms begint het met een, het, het is ook iedere keer anders. Het, het, het, soms begint het met een ritme en dan heb ik alleen maar een ritme en dan, uh, dan, dan ontwikkelt het zich op die manier. Dan, kom daarna, dan komt daarna de melodie eraan toe of niet. Hm. Um, andere keren dan begint het met een, uh, alleen de linkerhand op een piano. Uh, de, de derde keer is het een fluit. Er de de is geen pijl op te trekken wat het eerste is. Dit, mijn, mijn opgave is om het gewoon volledig stil te maken. Terug naar je reizen. Je hebt heel mm -hmm. veel gereisd. Mm -hmm. um, nou ja, ik, ik ga niet vragen. Ik kan beter misschien vragen waar ben je niet geweest. Maar, <laughs> <laughs> uh, maar het, het, uh, het was inderdaad van Alaska uh, nou ja, tot, tot over de wereld. Uh, heb je een favoriete plek gekregen eigenlijk op uh, deze aardbol? Nee. Nee? Nee. Niet eens waar je nu woont? Oh, het is heel mooi. Het ja. is prachtig. Sedona is geweldig, ja. Uh, nee, iedere plek waar ik gewoond heb... Uh, inclusief Nederland, heb ik met liefde en plezier gewoond. En dan was het gewoon tijd voor een volgende plek. En is dat een gevoel? Dat je na een aantal jaren denkt van... ik moet weer eens verkossen? Um, ja, soms. Uh, ik, ik denk dat het ook gewoon zo gegaan is... Uh, Um, soms is het door werk, soms is het door... Um, liefde. Liefde, ja. Um, en dan op een gegeven moment, dan heb je zoveel gereisd... dan woont iedereen, dan wonen alle vrienden wonen ver weg. Dus dan moet je die wel op gaan zoeken. Ja, Hoeft ja. niet, maar dat doe ik graag. En... Um, ja, zo blijf je bezig. Ja, ja. Ja. Je zegt over reizen voor werk. Je had het net over een album... die je in Indonesië hebt opgenomen. Mm -hmm. En ik kan me ook herinneren... dat je een, ook op Facebook een filmpje hebt staan... Dat je les krijgt in een, uh, een percussie-instrument, zeg ik dat goed? Oh, de Ankloen. Ja, dat, ja. Dat, ik zie je, want het was blijkbaar een van je eerste lessen, want het was toch uh, wennen, zal ik maar zeggen. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat was gewoon een beetje proberen. Dat ja, ja. Een beetje, ja, het was leuk om dat nieuwe instrument te nou, Dat lijkt te, mij ook. Was ja. leuk om te horen. Ja, dat En is dat dan. Want je moet dan ook maar iemand vinden natuurlijk die, uh, die je daar les in wil geven. Is, is dat lastig of is die muziekwereld klein? Ook hierin. Ja, nou ik denk je kunt altijd wel iemand vinden die. Ik, dus, als het een instrument is wat ik niet speel, dan is, dan is iemand al gauw beter dan ik natuurlijk. Ja, ja. <laughs> dus dan, maar maar is is ook snel gevonden. Ja, ja nou, de meeste mensen, mensen vindt, kom je gewoon tegen op, op, op straat. Of, of, ik, ben, ik ben altijd geïnteresseerd in andere mensen, dus dat is leuk. Ik zal toch ja. eens beter om me heen kijken in de game steeds. Ja, wie weet. <laughs> ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Uh -huh. Dus, dus, maar het is dan internationaal eigenlijk... dat je dan makkelijker... Uh, dat als je om je heen kijkt... dat je dan mensen treft die muziek maken... en, en je daarin les willen geven. Um, ik weet niet of ik zoveel les nog gedaan heb... het lesnemen gedaan heb in... Maar ik, bedoel, ik, leer, ik, let, uh, ik leer altijd heel veel van mensen. Maar niet, niet, zeker niet alleen op muziekgebied. Mensen zijn gewoon interessant om... om, om om, iedereen heeft zo'n pracht verhalen. En dat vind ik gewoon leuk. En uh, ja, uh, of dat nou in muziek is of, of iets anders. En ik denk niet dat ik meer, ik heb behalve een piano en zang, heb ik niet echt meer een ander instrument geleerd hoor. Nee. Uh, dus het was, dus was meer uh, uh, gewoon even een beetje proberen. dat was het wel een beetje. werk liggen. Mm -hmm. Maar verder nieuwe albums? Ja, nou... <laughs> mm. uh... Ik heb volgens mij, volgens mij vorig jaar in, tijdens COVID heb ik volgens mij genoeg materiaal geschreven voor vijf oh, nieuwe albums. Zo. <laughs> ik heb alleen maar geschreven. Ik heb zo ontzettend veel muziek geschreven. Dus dat kan ik niet oplanken vol. Ja, plankenvol. Dus ik wacht heel even rustig bij. Ik ga het niet allemaal ineens uitbrengen. Ja. Dus, dus, uh, het is nog niet af, maar er zijn een hele hoop dingen al heel ver af. En uh, er liggen nog een aantal opdrachten. Paar... Qua opnames bedoel je? Ja, die zijn, ze zijn 80% en er zijn er. Mm, ja, zijn al. Ook, ook in een ambient swear. Hmm. Er zit een Latijns-Amerikaans album in. Okay. Dat is weer heel wat anders. Gezongen. ja uh, Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Ja. En er is een, zijn een paar uh, collaboraties, hoe noem je dat? Dat zo? Collaborations, hoe heet dat? Samenwerkingen op uh, zitten ja. in de pen met uh, fotografen. Uh, een Amerikaanse fotograaf waar ik de muziek voor. Mijn video wordt dat met, uh, denk ik, het is nog niet helemaal duidelijk, maar zijn beelden, mijn muziek. Er is nog een fotograaf, nog een Amerikaan die me gevraagd heeft om muziek bij zijn beelden, bij zijn foto's, ze stil, stil, stil te maken. Okay. Er zit nog een film in de pen, daar zit ontzettend veel in de pen. Maar ja, het gaat mij om die albums natuurlijk. Ja, dat is, ja de daar albums. Daar ben ik als programma maak natuurlijk het meest geïnteresseerd. Maar ja. vijf, vijf nieuwe albums. Ja. En, uh, dus elk jaar één. Kan ik dat? Een... Nou, ik, denk, maar ik denk wel wat meer, denk ik oh. dan. Want ja. ja, het is bijna klaar. Dus Latijns-Amerikaanse muziek, die, die, die album die is al heel ver gevorderd. Ik denk dat die misschien het eerste eruit rolt. Al, alhoewel, ik heb ook een begin gemaakt aan weer iets heel anders. Aan uh, uh, een, een album met uh, de klassieke um, Ave Maria's, Panis Angelicus. En ik, ja, misschien lukt het me om die dit jaar nog voor kerst eruit te, te krijgen. En je hebt maar, al een aantal kerstalbums gemaakt? Ja, ja, ik heb twee kerstalbums gemaakt al. Wat, wat heb jij met kerst dan? Het is net een beetje alsof het de volksmuziek is van Nederland. <laughs> nee, nee, ik weet niet. Maar dat, op een of andere manier, dat is altijd zo geweest. Toen ik nog les gaf, is lang geleden nu. Maar toen ik les gaf, toen was dat altijd voor kinderen en voor al mijn studenten. Was dat, ja, dat vond, was natuurlijk was altijd iets wat we deden ieder jaar. En um, het is ook wel leuk om dat dan weer, uh, weer, uh, weer uh, op te pakken en... Er is ook veel behoefte aan. Er wordt veel muziek uitgebracht natuurlijk voor kerst. En dus die wilde ik ook aan toevoegen. Ja. Ja. op de tak, maar in de voorbespreking begon je over Toon Hermans. Ja, ja, ja. Uh, uh, je hebt voor hem gewerkt. Nou, en Toon uh, is een, heeft in Zandvoort gewoond. Mm -hmm. dus die, die link ligt er gewoon. Mm -hmm. uh, uh, wat, wat heb je voor hem gedaan? Waarom werkt hij voor hem? Wat, uh, Was je zijn secretaresse of... Uh, Nee, ik was niet zijn secretresse. Dat was ik zeker niet. Nee, hij was. Dat was niet in het laatste jaar van zijn leven. Dus hij was al een oude man. Oké. Okay. Dus hij, uh, hij wilde. Ik, ik, dat was een hele rare baan. <laughs> <laughs> het was een hele leuke baan. Maar het was ook een hele rare baan. Want ik was er drie dagen per week. Oké. Okay. En dan bleef ik daar logeren. En eigenlijk. Ik hoefde er alleen maar te zijn. En we hebben heel veel. Heel veel met elkaar gepraat over muziek. En. Uh, en ook, niet alleen maar over muziek, want ik schrijf ook uh, uh, tekst. Mm. En, uh, en hij is zeker degene geweest die dat heel erg gestimuleerd heeft. En, en uh, we aten ook samen. En ik kookte af en toe links rechts, wat, en rechts. En dan kwamen allerlei mensen voorbij. Dus het was een ontzettend leuke tijd. Ja. En het was werk. Het was werk. <laughs> dus het was, ja. werk. Het ja. was ja. ook leuk. Ja. Ja. Ja. Maar hoe was Tony niet? Hè? Was, was zijn vrouw toen al overleden? Ja, zijn vrouw was toen al overleden. En uh, ja, hij had gewoon graag leven in de brouwerij. Ja. Dus ja, het was, ik vergeet... Vond je hem een eenzame man? Nee, ik vond hem geen eenzame man. Ah, ja, tot op zeker hoogte, weet je, je bent, hij was zat wel gevangen in zijn eigen huis. In, in, want hij was zo beroemd natuurlijk ja. in Nederland. dat. Hij ik kon, kon niet echt niet op... zomaar de straat op nee. en, dan, en dan rustig ergens even op een terrasje gaan zitten. Dat ging natuurlijk niet meer. Leed hij daaronder? Hmm, ik denk dat, hij dat, dat, hij, dat dat niet makkelijk was. Uh, maar ja, dat was wel zijn hele leven al geweest. Dus... Ik, ja, dat weet ik niet. Okay. Ja, nee. Maar je had in ieder geval een wereldtijd met hem. We, we hebben ontzettend met elkaar gelachen, ja. ja. Dus weet je, dan kwam hij binnen in de keuken en dan zei ik, kun jij de krant zingen? En dan zei ik, ja, natuurlijk kan ik de krant zingen. <laughs> <laughs> en dan zaten we samen, tegen de, hingen we tegen de aanrecht aan. En zei nou, begin jij dan? En dan zong ik een stukje de krant en dan zong hij mee. Dus het was ontzettend leuk. ja, ja. ja. ja. Christel, we zitten een beetje aan het eind uh, van het programma. Um, ik zou het leuk vinden als je af zou sluiten met een, uh, met een leuke uh, of een mooie anekdote. Je hebt hem destijds uh, aan mij geschreven. Het is een muziekstuk. Je had het net over een nieuw, mogelijk nieuw album over Ave Maria. En je hebt ooit eens ergens in de wereld het in een hmm. kerk gezongen. Uh -huh. En dat er een klein meisje naar je toe kwam. Daar wil je graag mee beëindigen, oké. Okay. Nou ja, ja dat, dat, dat ja, lijkt dat me mooi om uh, dat uit, uh, van jou, uit jouw mond te horen. Oké, okay. uh, nou dit was in Brazilië. Ik woonde in Brazilië, ik heb dat bosje ge gewoond en gewerkt. En uh, een van de dingen die ik deed daar was, um, ik zong iedere zondag uh, zong ik, uh, solo's in, die, in, in een kerk daar. En, um, er was een familie die mij in, die, in dat jaar dat ik er gewoond heb, goed had leren kennen. En er was een klein meisje, die was denk ik vier jaar. En die heette Juju. <laughs> en Juju, die zat daar ook in die, die, die bewuste avond of middag, of ik weet het niet meer wat het was. Eh, zong ik een a cappella, een Ave Maria. En eh, dat, dat werd ook gefilmd. Uh, uh, ik weet niet meer precies wat dat gelegenheid was. Maar in ieder geval, midden in dat lied... Uh, of midden in die aria komt dat kleine meisje... stormt uit de banken en rent naar voren... en gaat, wil iets tegen mij zeggen. Maar ik kon natuurlijk niks zeggen, want ik stond te zingen. Dus het enigste wat ik kon bedenken om te doen was... Mijn hand uitsteken. En, uh, en dus dat is ook ergens. Moet iemand daar beelden van hebben. Maar ik heb ze niet. En zij houdt dus de, de volledige aria. Houdt ze mijn hand vast. En ik zing en staat mij ademloos aan te kijken. Wat een prachtmoment was. En, en, en uh, ja vergeet je nooit meer zoiets. met A.V. Maria en het mooie verhaal wat daaraan gekoppeld was. Dankjewel Christel dat je bij mij in de studio was... en dat we dit uh, mooie interview hebben op kunnen nemen... en samen gevoegd hebben met jouw muziek. Alleen maar muziek van Christel Verhaard heeft u gehoord de afgelopen twee uur. En we sluiten ook af met uh, muziek. De laatste, we hebben het over de allerlaatste track die ze gemaakt hebben. Dreaming of Wales... En uh, die hele lange trek van 16 minuten, nou, dat lukt natuurlijk niet meer. Tot aan het eind van het uur, maar een gedeelte nog wel. Volgende week weer een reguliere uitzending met prachtige muziek van andere artiesten. Dankjewel en tot horens.